Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Indonesisch vliegtuig is waarschijnlijk neergestort. Het toestel steeg vanochtend op vanuit de hoofdstad Jakarta, vloog over zee. Na een paar minuten was er geen contact meer. Toen verdween het toestel van de radar. Het gaat om een Boeing van Sriwijaya Air, een Indonesische maatschappij. Er waren 62 mensen aan boord. Reddingswerkers zeggen dat ze brokstukken hebben gevonden. In Spanje is het leger bezig om ingesneeuwde mensen te bevrijden. Er ligt een dik wit pak, vooral rond Madrid staan automobilisten en vrachtwagenchauffeurs vast. Voor de komende dagen is nog meer sneeuw voorspeld. De politie heeft gisteravond weer meerdere feestjes beëindigd. In Amsterdam waren 60 mensen op een huisfeestje. Op een filmpje op Dumpert is te horen dat een buurman uit zijn dak gaat tegen jongeren die buiten staan. Jullie zijn ratten, Jullie zijn ratten. Niemand kreeg een boete omdat de politie zo snel mogelijk de bewoner van het huis wilde vinden. Maar die werd niet gevonden. Ook in het Noord-Hollandse dorp Vijfhuizen maakte de politie een einde aan een feest. Daar kregen de 24 bezoekers wel een boete. Kan ook wel coronaproof bewezen ze gisteravond in Eindhoven en Breda met allemaal legale huisfeestjes. Ik heb nu alles aan de kant geschoven, helemaal lichten geregeld. Het is gewoon net wat meer als dat je echt uitgaat. Ja. Joshua van 23 bedacht het evenement Thuiskomen. Als je een pakket biertjes kocht, kon je samen met je huisgenoten meefeesten met een livestream met dj's. En dan uh, kunnen mensen thuis eigenlijk gewoon de hele avond dansen gek doen, als ze willen, zolang zo maar uh, natuurlijk veilig blijven. Het is superleuk uh, dat we ondanks de corona uh, gewoon met z'n allen hier een feestje kunnen maken. Het was een succes. Joshua wil het vaker gaan organiseren. Want het duurt nog lang voor de zorgeloze zomer er eindelijk is, zegt hij. Krijg je het weer nog? De, de zon schijnt nu op veel plekken volop. Hier en daar valt een buitje. Het is een graad of drie. Vanavond en vannacht gaat het weer vriezen, maar het blijft wel droog. En morgen is het grijs. In het noorden kans op buien. En het is koud, mede door de wind. Het wordt maximaal drie graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Yeah. Party number five was saving back, girl Party number six was it's too late, yeah, yeah Losing you was party number seven And forgetting you was party number eight Look out, look out, here it comes Party number nine Look out, look out deze groepen, uh, Delegation ken je waarschijnlijk wel van uh, de grote hit Where is the Love en dit was ook een plaats uit die tijd. Lekkere solmuziek zo aan het begin van uh, uur 2 van Zandvoort op zaterdag. You're the Hardik number 9. Even na drie uur welkom terug bij uh, Zos Zandvoort op zaterdag. Deel 2 alweer uh, Aubijan met in de volgende onderwerpen. Uh, ja, we kijken even nader uh, wat aanstaande dinsdag wordt besproken in de commissievergadering. En dan hebben we het natuurlijk over uh, de nieuwe reddingspost. En het uh, uh, gemeente Zandvoort doet in ieder geval een, opnieuw een poging om de bouw uh, te realiseren. Van een wat iets kleiner en lagere nieuwe reddingspost. Uh, en dan hebben we het natuurlijk over reddingspost uh, Ernst Brokmeijer. Verder, het Spaarnegasthuis maakt zich op voor een derde piek in het corona-gebeuren. Ook daar komen we wat uitvoeriger in terug, op terug in dit tweede uur. Daarnaast gaan we een archeologisch onderzoek doen op het Wadertorenplein. Ook dat gaan we doen. En uh, wellicht nog even een oproep uh, voor uh, de, de laatste mogelijkheid om de kerstbomen in te leveren. Want het waren nogal wat die we langs de kant van de weg hebben zien liggen. Ja, en de kinderen waren ook lekker aan het uh, verzamelen, zag ik. Dus... En de ki kinderen waren ook uh, druk en druk bezig. Uh, dat allemaal in het tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, een gezellig uur weer op de Zandvoortse Radio... Kijken kan ook hè. www.zfm-live.nl zfm-live.nl Kijk je live in de studio aan de Tolweg Tina. Je komt ze tegen hè op Facebook en dergelijke. Little Lies. Weet zeker dat er veel luisteraars zijn van CFM die houden van de muziek van Fleetwood Mac. Dus vandaar ook deze hele grote hit van Fleetwood Mac gedraaid. Je hoorde Little Lies. Zodra gaan we het hebben over de nieuwbouw van de Reddingsbos Zuid hier in St. All your expectations Rising up but push them to the side You know I'm down to go anywhere But I told you I don't wanna go there I think you feel good Yeah, I think you're so sweet I will be, yeah. Why you wanna talk about it all the time? Keep it up over there, you hold me high. I see the way you vibe it. Keep me amortized. Diamonds lie like sirens. Oh. Oh. to so stop in the worst way We zijn net uitgekomen, deze single van Sarah Larson, Samen met Jan Tak en Talking About Love. Hou de plaat in de gaten, wat hij zal waarschijnlijk Hitler dus wel uh, gaan uh, behalen. En wij draaien hem op de zaterdagmiddag bij CFM, dus die kunnen we weer op ons konto zetten, Albert Jan. Die hoort er weer bij. Ja, zo is het. Nou, jij hebt uh, goed nieuws, of niet, over oh ja. uh, Race Post Zuid? Dinsdag komt het in uh, de commissievergaderingen. Het kost geld, hè? Dan hebben we het uh, namelijk over het onderkomen van de Zandvoortse reddingsbrigade op het de zuidelijke deel van het strand is nodig aan vervanging toe. Daar is iedereen het natuurlijk wel over eens. Maar wat moet er dan voor modern pand voor in de plaats komen? Het eerste ontwerp redde het niet vanwege een niet geslaagde aanbestedingsprocedure. Inmiddels ligt er een nieuw ontwerp op tafel waar de Raad een oordeel over moet vellen. Reddingspost Ernst Brokmaier voldoet niet meer. De draagconstructie is zwaar verouderd en de ventilatie is slecht en het botenhuis te klein. Het onderkomen staat tegen het duin aan langs de boulevard Paulusloot. Ruim vijf jaar wordt er nu gesproken over de bouw van een nieuw onderkomen. De gemeente Zandvoort hoopt via een aanbestedingsprocedure de bouw te kunnen realiseren. Maar de verschillen tussen het beschikbare budget in de gemeente... en de geschatte kosten van de inschrijvers was dermate groot... dat het college geen andere optie zag dan de procedure te stoppen. Daarnaast bleek ook stikstofuitstoot bij de bouw te hoog worden... en er had een aantal omwonenden bezwaar gemaakt... tegen de hoogte van een nieuwe reddingspost. De raad moet zich nu uitspreken over een nieuw ontwerp. Dat is vormgegeven door een bouwteam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 De totale kosten bedragen bijna een miljoen. Zoals gezegd, aanstaande dinsdag buigt de raadscommissie zich hierover. Wordt vervolgd. Wat een geld weer, hè? 1 miljoen voor een reddingspost. Vind je het nogal wat? Is veel geld. Jazeker. Maar ja. als je er heel lang mee kunt doen, dan valt het ook wel weer mee. Dus. We gaan het uh, volgen, uiteraard. En we houden je op de hoogte hier bij CFM. En als je aan de Reddingspost denkt, dan denk je aan uh, Save Me. Nou, die plaat heb ik ook gevonden. Hier is Clouds. Take me away to the moonlight. The people around me don't feel. Jij had het over de Reddingsbrigade, Albert Jan. Dan krijg je meteen 7 minuten natuurlijk, hè? Natuurlijk. Heerlijke platen, een beetje foute platen, maar wel lekker. De, de, de single van Cloud. is op de zaterdagmiddag bij CFM. Nogmaals een hele goede middag uh, trouwens. En morgen bij Zandvoort op zondag dan hebben we ook Ernst Brokmeijer... nog uh, in de uitzending van de Zandvoortse Reddingsbrigade. En dan gaat hij uh, terugkijken naar het uh, afgelopen jaar. Hoe was 2020... In coronatijd, zeg maar, voor de Zandvoortse Redesbrigade. We gaan het morgen van Ernst Brokmeijer horen bij Zandvoort op zondag. En helemaal proof werd het toch even een feestje in de studio bij CFM. Deze S-Clap Party en s Party. Wat een plaat, hè? Geweldig. Albert Jan, zelfs met handjes in de lucht, was wel leuk dat je dat deed. <lacht> ja. Ja. ja. Meesten hebben het heus wel gezien via cfm-live.nl. Kan je live mee kijken in de studio. weg 10a. Zfm-live.nl. Of uiteraard onze ZFM-app of website. Overal kan je het volgen. Inderdaad, deze uitzending van Zandvoort op zaterdag. Morgen trouwens uh, is het zover, hè? Zandvoort op zondag, kwart voor vijf. Ja, ja, ja. ja. De wedstrijd der wedstrijden. Ja, met een nieuwe aanwinst voor Ajax. Hè, ja, het kort, het kost wat, maar daar heb je wel wat, <laughs> zullen we zeggen. Ja, je hebt iets, maar wat? het wordt, dat moet nog blijken. Ja, mooie... Maar in ieder geval een mooie pot morgenmiddag. Hele mooie pot. Ja, kwart voor vijf. We kunnen hem een kwartiertje meenemen morgen in de uitzending, dus... Uh, nou ja, dus dat duidelijk natuurlijk. Ja? Ajax, Ajax speelt thuis. Psv uit. Nee, het wordt echt Psv. Ah, nou. dus, Oké. Okay. Ja, okay. Staat u weer? Ja, we dus zitten weer een biertje op. Ja, nee, ja, die vorige week heb je verloren trouwens. Ik, ik mag zo graag verliezen. Wat, wat, wat, wat hadden we ook weer? Ik weet het weer. niet meer, maar uh, die had je in ieder geval uh, niet helemaal goed. Ik Weet niet eens meer welke het was. Nee, maar je spreekt wel. Je zet wel steeds er. Ik weet wel dat... Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Nee, eh, Albert-Jan, ik had van de week voor CfM een bericht geplaatst... op de social media over archeologisch onderzoek bij het Watertorenplein. En jij gaat er aandacht aan besteden. Klopt. Maar voordat je er aandacht aan gaat besteden... wil ik eerst nog even vertellen dat er heel veel reacties opgekomen zijn... Ja. En, de, en de, de mooiste vond ik eigenlijk was, ja, wat, wat denken ze dan te vinden, weet je wel, daar uh, bij het Watertorenplein? Ja. Zegt er eentje, ja, olie. Ja, dan wordt zal meteen rijk ook gewoon. Dus uh, misschien vinden ze wel een oliebron. Maar uh, het is heel serieus uh, het onderzoek bij het Watertorenplein. Zou het misschien wel het begin kunnen zijn van... puntje, puntje, puntje, puntje. Luisteraars en kijkers, deze maand vindt er op het Watertorenplein een archeologisch onderzoek plaats naar mogelijke aanwezige resten uit het verleden. Dit onderzoek is voorafgaand aan de verkoop van het parkeerterrein. De gemeente is hierover in gesprek met ontwikkelaar Bad Zandvoort. Het terrein is ook bestemd voor woningbouw. Archeologenbureau Argo doet vanaf 11 januari een proefsleuvenonderzoek op het plein. De bestrating van het gehele plein wordt verwijderd en er vinden graafwerkzaamheden plaats. Voor de veiligheid komen er om de plein tijdelijke hekken. Vervolgens worden op het plein zes proefsleuven aangelegd. Vijf sleuven zijn 2 meter breed en 25 meter lang. En de zesde sleuf zal 2 meter breed zijn en slechts 15 meter lang. Het onderzoek duurt naar verwachting een week. Daarna wordt het terrein weer bestraat. Dit neemt ook ongeveer een week in beslag. Tijdens deze twee weken kan niet geparkeerd worden op het watertorenplein. Na afronding van het onderzoek stelt archeologenbureau Argo een rapport op met de resultaten. De gemeentelijke archeoloog beoord... beoordeelt het rapport en geeft aan of er gebouwd kan worden. Afhankelijk van deze resultaten wordt dan een besluit genomen... Of er nog aanvullend onderzoek nodig is. Ook dit verhaal krijgt uit, uiteraard een staart. En uiteraard uh, houden we je op de hoogte via onze ZFM-app. Dus mocht je hem nog niet hebben, downloaden hem dan nu helemaal gratis in onder meer uh, de Play Store. En anders uh, gewoon even via de website zfmsandvoort.nl. Dus het archeologisch onderzoek. En dat wordt voorlopig even parkeren op uh, P. Zuid. Als je je auto uh, kwijt wilt, uh, daar in de buurt. Dus zaterdagmiddag, we gaan hem draaien. Eén van de beste plaatsen van Eric Clapton. Hier is Change the World. If I can reach the stars. I'm one down for you. Shine on my heart. love I have inside is everything I'm Blijf mooi, deze single van her, Eric Clapton en Change the World. Van de week is uh, ja, dat vosje aangekomen bij het politiebureau hier in Zandvoort... na een operatie onder de narcose. Aangekomen bij de opvang uh, daar in uh, Amsterdam van de toevlucht. We hebben de opvangers gesproken. Daar is het enorm druk trouwens vanwege uh, onder meer corona... en de vogelgriep die uh, uitgebroken is. Maar we houden jullie op de hoogte van het verdere verloop... en het herstel van het uh, vosje... Volg onze Facebook pagina andere social media. En uiteraard de You app. Uh. Every time I take a break, the game be so boring. Like Naomi, Cassie plus Lorman Spitting like Weezy, Foxy plus Lorman Boy like the Ramsey, now that's Gordon They don't understand the backtalk I'm forming When they think they top the queen, they start falling Word to my ass shots, I'm so cheeky Got him tryna palm my ass like young Kiki Yes, I'm ghetto. word to Geppetto Plus I'm Leto, where's my stiletto? Tell Mike Jordan, send me my retros Used to be bi, but now I'm just hetero Ain't talking medicine, but I made a morphine Ever since I put the cookie on quarantine He you know this thing A1 like a felony All he gotta do is say the word like a spelling bee.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 and it is De rap die je hoort is inderdaad van uh, Nicky Mina. En uh, ze doet het samen met Doja Cats en uh, Zee Zo. We gaan uh, over naar Haarlem naar het uh, spaan gasthuis uh, al daar. Want uh, ja, daar hebben ze natuurlijk heel veel last van, uh, van de corona wat we op dit moment hebben. Volgens mij heb jij daar weer nieuws over hoe zij dat ervaren, Obertjan? jan Ja, het wachten zelfs een derde piek. Het gasthuis doet er alles aan om de acute niet-covid-zorg in de lucht te houden... en niet in code zwart te geraken. Maar erg geruststellend ziet het er nog niet uit. We denken dat de piek nog niet is bereikt. Aldus een woordvoerder aan NH Nieuws. Het ziekenhuis houdt rekening met een derde piek in deze tweede coronagolf... wegens de feestdagen en de nieuwe Britse variant van het coronavirus. In verband met de coronadrukte is de spoedpost op de locatie in Haarlem-Noord -Noord gesloten. Eind december werden al twee covid-patiënten uit het Spaarne gasthuis overgebracht naar een ziekenhuis in Duitsland. Omdat er niet genoeg verpleegkundig personeel was om de corona- en niet-coronapatiënten te verplegen. Het ziekenhuis kan niet voorzien of dat bij een derde piek ook nodig is, maar het is volgens een woordvoerder wel zeer waarschijnlijk. Het Spanig gasthuis is niet te spreken over de manifestatie op het vlooienveld in Haarlem afgelopen zondag. Ru toen ruim 1700 mensen kwamen daar bij elkaar om te protesteren tegen de coronamaatregelen... waarvan een deel te dicht op elkaar stond en zich niet aan de anderhalve meter afstandsregel hield. Het werkt, het werkt en dit is zacht uitgedrukt, niet motiverend voor onze zorgprofessionals die covid-patiënten behandelen en de dagelijkse gevolgen ondervinden... van mensen die te dicht bij elkaar komen. Al dus een woordvoerder van het ziekenhuis. Nou, dat is uh, niet aan dodemans oren uh, gericht, deze opmerking. Nee, wij sluiten ons uh, daar helemaal bij aan. Hou gewoon die uh, anderhalve meter afstand. En dan kunnen we hopelijk heel snel weer naar het uh, oude normaal, uh, Albert-Jan. Want het nieuwe normaal, dat is uh, helemaal niks natuurlijk. Nou, het oude normaal, of dat, uh, of dat weer terugkomt... Dat, uh, dat horen we dan weer op volgende week een keer, geloof ik? Nee, of, of twee weken? Ja, nee, aankomende dinsdag alweer. Aankomend, we hebben weer een uh, persconferentie. Nou, ik hou mijn hart vast voor uh, de horeca en voor... Uh, ja, Zo'n Bruna bijvoorbeeld, hè? Ja. Toch, toch, ja, het zijn belangrijke winkels. Primera houdt er ook bij. Nou, al dat soort winkels. Eigenlijk bijna alle winkels. Ja, ze hebben allemaal een oplossing gevonden voor een aantal mensen in, in de zaak, buiten de zaak, in en uit. En door die hoge cijfers die we nu hebben, weer hebben, om het zomaar maar eens te zeggen. Want ik volg dat niet meer elke dag, want dan word ik gek. Uh, dan zou je haar zeggen dat dat soort winkels geen invloed hebben... op, uh, op het aantal uh, co uh, corona uh, gevallen. Ja, die conclusie zou ik ook trekken. Maar uh, <laughs> daar denken ze de andere mannen en vrouwen weer anders over. En het geldt ook... Nou, in... Ja, iedereen, iedereen zijn, eigen, zijn eigen dingetje natuurlijk. Hè? Anderen zeggen gewoon, anders was het nog veel erger geweest. Ja, dat ja. is inderdaad ook een visie die je kan hebben. Tot zover het verhaal over corona. We gaan weer lekker door met de muziek op de zaterdagmiddag. leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl CFM. En uiteraard ook op de cfm app daar kun je alles volgen. De lekkere muziek op de zaterdagmiddag gaat de radio aan. Het programma gaat nog door tot naar vijf uur. En daarna blijft CFM doorgaan, doorgaan, doorgaan en doorgaan en doorgaan. Gewoon uh, tot, uh, nou, jij hebt er 60 nog erbij. Kan makkelijk, hè? Ben ik wel een beetje ouder. Ik weet niet of ik er dan nog zit. It's not the way you lead me by the hand into the bedroom. It's the way you throw your clothes upon the bathroom floor. Been thinking about you, I just couldn't wait to see. Weet De zingel van Eraser had al een hele tijd niet meer gedraaid op de Softworks Radio. dus het werd weer diep dat die langskwam. natuurlijk. Sometimes, we hadden het net over corona... en uiteraard steunen wij alle zorgverleners... die inderdaad heel veel zorg hebben met corona. En ja, die zorgverleners die hebben ook altijd lekker gedanst, kunnen dansen... op die single van de Master KG. En die gaan we nog een keertje draaien, speciaal voor alle zorgverleners, heel versterken. We Leuke filmpjes uh, kunnen zien van de challenge op uh, deze plaat van uh, zorgverleners. Ook hier in Zandvoort uh, trouwens is uh, lekker uh, meegedaan. Uh, Bogdan en uh, Huis in de Duinen en uiteraard uh, Nieuw Unicum uh, ook. Uh, die hebben allemaal meegedaan aan, uh, aan de challenge. En een filmpje geplaatst uh, op deze single van uh, Master KG in Jerusalem. Wij deden even lekker mee, ook op de zaterdagmiddag. Speciaal voor alle zorgverleners. Uh, Geen jawel. We gaan weer door, Albert uh, Jan. Waar wil je het ook weer over hebben? Nou, de laatste oproep uh, voor uh, de kerstbomeninzameling. Hè? Ja, ik zie ze nog wel liggen trouwens, uh, ze zo nog... hier en daar. Uh, Her en der. Ergens in de bush, bush. Ja, het zal inmiddels bij iedereen bekend zijn dat de traditionele kerstboomverbranding op het strand bij het schuitengat niet doorgaat dit jaar. Vanwege juist de corona. Er is wel een inzameling van kerstbomen uh, geweest op 6 uh, januari, maar er komt er nog één op 13 januari. Kinderen tot 16 jaar ontvangen voor iedere ingeleverde kerstboom een loodje... en maken kans op een cadeaubon. Zoals gezegd, kerstbomen kunnen dus nog op 13 januari van 10 uur ochtends tot 4 uur middags door kinderen, begeleid door één volwassene... worden ingeleverd op de volgende locaties. De remise Kamerling-Onderstraat nummertje 20... en op het schuitengat achter de Dirk van den Broek. Op deze locaties worden verschillende maatregelen genomen om de coronarichtlijnen te waarborgen. Kerstbomen kunnen eventueel alleen gebracht worden met een personenwagen zonder aanhangwagen. Andere voertuigen zijn niet welkom om de doorstroming op de locatie in goede banen te leiden. Per boom krijgen de kinderen alsnog uh, tot, tot 16 jaar een loodje. Per 20 ingeleverde bomen, bomen wordt er een VVV cadeaubon van 5 euro verloot. De winnaars van de cadeaubonnen worden op 15 januari aanstaande op www.spaarnalanden.nl kerstbomenactie bekendgemaakt. www.spaarnalanden.nl kerstbomenactie. Daar wordt het op 15 januari bekendgemaakt wie hun VVV cadeaubon heeft gewonnen. Dus bewaar je loodjes dus goed en controleer zelf op 15 januari of je inderdaad wat er nog gewonnen hebt. Dus als je door de bomen het bos niet meer uh, ziet, uh, Albert-Jan, dan ga je, heb je altijd bezig. nog op uh, dat uh, internetadres uh, terecht. Uh, dan vind je het wel, vast wel. Wat was het nou? Spanelanden.nl slash kerstbomenverbranding of zo? In één keer goed hoor. Ja, echt waar? Heb je ook loodjes? Ja, <laughs> ik heb ook meegedaan. Leuk. Dankjewel, Albert-Jan. De inzameling van de kerstbomen nog één keer.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 is mich? niet?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 Ze komen. Ze komen zich te holen. Ze werden zich niet finden, Niemand werd zich finden, U bent bij mij.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 Dat waren nog eens tijden met Falco en onder meer uh, Rugby Amadeus. En uiteraard uh, deze grote single van hem, je de Genie. En de laatste plaatje in uur 2 alweer van SOS Zandvoort op zaterdag. Zodadelijk zijn we er nog uh, één uur lang, het derde en laatste uur. Met onder meer het uh, dier van de week, gedicht van de dag. Formule 1 nieuws uiteraard in de Pit Report. En uh, SOS Live en nog veel, veel meer eigenlijk, ja. Dus gewoon lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio, CFM. We zijn er 24 uur per dag op RTV, radio en televisie. Uiteraard ook de CFM-app, internet en zfm-live.nl. Tot zo.